Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Suriname zijn de coronavaccins aangekomen die Nederland had opgestuurd. 90.000 doses zijn het van AstraZeneca. Zijn ze blij mee in Suriname, want de nood is hoog, zegt de minister van Volksgezondheid. Uiteraard is het de concrete en de eerste stap om te zien dat de toezegging van Nederland nu geconcretiseerd is. En we zijn daar zeer verheugd om. Aangezien wij gisteren, precies gisteren, door onze voorraden heen zijn. Deze 90.000 zijn nog maar het begin. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Nederland 750.000 AstraZeneca prikken aan Suriname geeft. In Mumbai in India is een gebouw van drie verdiepingen ingestort. Minstens elf mensen zijn omgekomen onder wie acht kinderen. Ook raakten de mensen gewond. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Waarschijnlijk is de zware regenval in India de boosdoener. Al het water tast de fundering van slecht gebouwde gebouwen aan. De kinderopvang moet op de schop, vindt de belangrijkste adviesclub van de overheid, de SER. Alle kinderen van 0 tot 4 jaar moeten minstens twee keer per week naar de opvang kunnen. En dat moet voor iedereen te betalen zijn, ook voor ouders die niet werken. Het idee is dat alle kinderen zich zo even goed ontwikkelen en dat ouders sneller geneigd zijn om te gaan werken. En bij de hogeschool in Emmen in Drenthe leggen ze aanstaande studenten zoveel mogelijk in de watten. Jongeren kunnen na de rondleiding neerploffen op een terras... waar ze bediend worden door oudere jaars en studievragen kunnen stellen. De terrassen mogen weer open, ook in Emmen. En uh, wij hebben een hotelschool, een restaurant. denken van, nou, hoe kunnen we dat nu combineren? Studenten laten werken, uh, uh, mensen ontvangen. En dat uh, hebben we gedaan door middel van een terras. En de studenten moeten aardig wat drankjes serveren. Ook deze jongen ploft er neer. Ik moet toegeven, het is wel een leuk terrasje, ja. Wel mooi opgezet, zeg maar. Voor mij mag het wel gewoon wel blijven, hoor. Zeker wanneer ik hier gewoon kom. <laughs> het weer. Alweer veel zon. Later wat stapelwolkies. Maar het blijft droog. 22 graden langs de kust. En 25 verderop in het binnenland. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N247 Hoorn richting Amsterdam... staat Vierde tussen Manneke Dam en Broek in Waterland. 2 kilometer. Met maximaal 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Voilà, voilà, voilà, voilà, juste ici, moi, mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme j'en ris, me voilà dans le bruit et dans le silence. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Sans vous, je sais pas comment aimez moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours Je compte même parce que moi je sais pas bien aimer mes contours Voilà voilà voilà voilà qui je suis me voilà même si mise à nu c'est fini so clever, you see uh, uh, the snake, you design for me dancer. If a me alone uh, with a 20-year-old lover, tell me want me me walk in a with me a um, Let uh. me, me get my punch up, yeah, Masya. First time, me see you, me the walk in a maca. No, be see you, when me walk, me up in a fire. All I've been across, like a thinking, fill up with a gel-layer, wine. she look like muma killer? One touch, me touch, me but me like pepper. But you did it, it's me, Allah. She, me the walk forever, Miss Lady come in, then everybody starts ramsing, where the girl come from nobody don't know, she's a every angel and she's a go-go, he's -go. this girl human and she's a yo-yo, ask me I don't know, but all me know, when me eat up africa i start star, me see bust, me see chop, see bike, me car. Light time come and video your light it turn on, have a they start to alarm, watch yeah, me now,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 Vijfichta, wat va bene. Zit op de bar, de mietse Amerikaan. Vanaf de luna. Kom maar daar ben je, en kijk, hij De mijn amor, Tú sabes lo que quiero. Me dices que no entiendo. Sé que estás mentiendo. Te pido, por favor, me tratas como een ton. Decide de una vez, me estás volviendo loco. ¡Que sí!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 ik denk de daders, schitterend als juweelen plaatjes. Lopen ze rond, halen blote kont. En de jongen weet niet echt meer wat hem overkomt. Het is de zomersun, de vibe is hot. Zorg dat je bent op de juiste sport. Quieres bailar conmigo? Ven a tomar el sol conmigo. Venga, bailar conmigo en la playa. Als de dag begint <laughs> en je voelt dat het zonnetje braakt, zorg dat je ontspant, Ik ben de stad, zwembad, het straf, Overal in Nederland, hier is die ben Marco. De zon maakt voor de volle maan. Tijd om te dansen en los te gaan.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 Je voelt dat het zonnetje brandt. Zorg dat je ontspant Kan zo over zijn. Hoeveel uit de start, de stembaas overricht het straf. Overal in Nederland, is die zomermaai. Sunlight plays upon her head I hear the sound of a gentle mood On the wind that lifts her perfume through the air